Mark Zampersen met het NOS Journaal. Mensen die geen extra risico lopen op ernstige gevolgen van een corona-infectie... kunnen nu al een afspraak maken voor een herhaalprik, ook al zijn ze nog niet aan de beurt. Voordringen is mogelijk omdat het softwareprogramma waarmee de afspraken worden gemaakt... niet is ontworpen voor miljoenen gebruikers, zegt een woordvoerder namens de GGD's. Mensen die een booster halen worden op hun geboortejaar gecontroleerd... en moeten de uitnodigingsbrief laten zien...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 De meeste slachtoffers werden geraakt door rondvliegende stukken metaal. Nederland kan Marokkanen die hier geen kans maken op asiel... binnenkort waarschijnlijk terugsturen naar Marokko. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid na een bericht in NRC. In een intern memo staat dat Marokko na constructieve gesprekken... met het terugsturen heeft ingestemd. Marokkanen die in Nederland asiel aanvragen... maken weinig kans op een verblijfsvergunning... omdat Marokko wordt gezien als veilig land... Na de lekkages aan de Nord Stream gaspijpleidingen is een grote hoeveelheid methaangas in de atmosfeer terechtgekomen. Onderzoekers die voor de VN de uitstoot bijhouden, concludeerden dat op basis van satellietbeelden. Deze week zijn in Nord Stream 1 en 2 gaten geslagen door explosies. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Het weer. Steeds meer zon en ongeveer 16 graden. Morgen minder wind, met vooral in het noorden en midden van het land geregeld zon. Het wordt dan maximaal 17 graden.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 bij Zandvoort uh, op zaterdag. Een lekkere zonnige zaterdagmiddag... daar houden we van. Maar de temperatuur is... Uh, ja, wel wat kouder dan... Uh, op dit moment uh, in uh, Singapore. Want uh, daar is het... Uh, 26,4 graden... op dit moment, okay. uh, Benno. Dat is goed. En ze zijn daar aan het uh, racen. Want net is de kwalificatie begonnen. en We zitten in het uh, eerste deel van... Uh, de Quali. En dat is de Q1. Q1 met ja. nog uh, 12 uh, minuutjes... Uh, kleine 12 minuten... te gaan. Dus... Uh, ja, er is eigenlijk nog niet veel uh, over te melden. Nou ja, Russell die staat momenteel op de eerste plek. Hamilton uh, op de tweede. En Ocon op de derde plek. Het tweede uur, wat gaan we daar nu nog meer doen? Ja, wat, we hebben nog een interview staan van... Van, van, van... Uh, moet ik ook even nadenken. Ja, welke hadden we ook weer uitgekozen. Uh, Erik Weijers. Erik Weijers van het, uh, van het circuit. Ja, over uh, de... Even kijken. Nou ja, in ieder geval een evenementje... wat uh, na jaren hebben stilgelegen weer terugkomt op het circuit. Uh, daar gaan we het over hebben. Uh, we hebben natuurlijk nog Zandvoort Nieuws. Uh, we hebben de evenementenagenda... Kortom, we zitten weer een bommetje. Voor. Ja, wat dacht je van het voetbal? Zo duidelijk. Voetbal. Ja, wat gaat beginnen om drie uur? Uh, is de wedstrijd uh, gestart? Als het goed is, uh, allemaal uh, daar in Haarlem. HFC Haarlem, uh, uh, of de Koninklijke HFC, ja, de Koning, zo, zo moet ik het ja, zeggen. Dat is weer een andere voetbalclub, hè, trouwens. Het zijn twee verschillende voetbalclubs. Oh, oh, dus, uh, okay. De Koninklijke HFC, dat is weer een andere dan uh, HFC. Dus, oh, uh, Mooi staat. De Koninklijke HFC neemt het uh, vandaag op tegen SV Zandvoort. wedstrijd zou om uh, drie uur beginnen. En daarvoor uh, is uh, voor ons ter plekke uh, Piet Pijper zo duidelijk daar uh, meer over. Heel veel autosport dus uh, in het van uh, Zandvoort op zaterdag. En hij heeft Mo een uh, nieuwe plaat gemaakt. En die plaat van Mo heet Blijven Rijden. Mijn raam open, mijn voet op het pedaal. En ik ga, ik blijf rijden, alleen naar voren kijken. Ik wil hopen dat ik een beetje leer hoe het staat. Het zijn feiten, minder vergelijken. Het mooie gaat van start en het leeg lijkt nu leeg.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 was de single van. Oh, nou ja, hij is, is meteen weer weg ook. De single van Rita Franklin. Nou ja, weet je wat? We gaan eerst nog even een andere plaat proberen. Want het lukt even niet. Maar goed, komt zo meteen wel goed hoor. Piet Pijper, maar inderdaad. Vanuit Haarlem voor de wedstrijd Koninklijke HFC tegen SV Zandvoort. Ja, je hoort een hele aparte uitvoering van de single van Aswad en Shine. Maar we hebben verbinding met Piet Pijper daar in Haarlem. De Koninklijke HFC tegen SV Zandvoort. Goedemiddag Piet, welkom in de uitzending. Goedemiddag, hier is Piet in Haarlem bij de Koninklijke HFC tegen Zandvoort. Ja, is de wedstrijd om drie uur begonnen Piet? De wedstrijd is om drie uur begonnen, ja. En nou, we staan 1-0 achter... Heel spijtig, na vijf minuten een hele foutieve paas van onze vriend Jeffrey Samsin En die kon heel makkelijk onderschept worden door de spits van HFC. En die maakte er 1-0 van. Het is hier een prachtig weer, een zonnetje met windjes. We missen bij Sampfort wel een aantal basisspelers. Ik sta hier met Bert Water langs de lijn en met Nijzer Gostien en de jongen Kreuger. Allemaal geblesseerd, nog niet wedstrijd fit voor een hele wedstrijd. Zijn, na de edelachterstand zijn we toch wat in de aanval. En het is een op- en neergaande wedstrijd. met met twee kleine kantjes die er niet in gingen. Dus op dit moment 1-0 voor de Koninklijke HFC. En, ja, een leuke wedstrijd. Redelijk wat publiek, ook uit Zandvoort en uit Haarlem. Ja, en welke spelers uh, zijn daar uh, ingekomen voor uh, de geblesseerden uh, op dit moment? Ja, ik, ik zie een paar oudere spelers en, en Mo en Sam, een, een, een paar jongens die uit, uit bijgekomen zijn dit seizoen van andere clubs. Zuid-Europese Zuid, uh, achtergrond, om het zo te zeggen. Ja, ja, ja. Het zijn nog jonge jongens, en, uh, maar goed, we hebben nog niet verloren. We zijn lekker bezig en uh, nogmaals, het is een hele mooie ambiance hier met uh, prachtige... Uh, ja. Dus we hebben er alle vertrouwen in dat het, uh, dat het nog goed komt. Maar... Zeker. Nou ja, vorige week hebben we ook een mooie wedstrijd gehad. De eerste van uh, de competitie ja, ja. hebben we natuurlijk mooi gewonnen ja. met 2-0 uh, thuis. Ja. Dus uh, ja, we hebben dus gewoon zin in om vandaag van de koninklijke te winnen, toch? Dat gaan we ook doen, dat moeten we doen. Ja, nou ja, dan reken ik op jou, Piet. Geef geven de moed er niet op. En uh, zodra er wat is, uh, moet ik het melden? of uh, melden je ook? Ja, nee, meld het uh, maar even. Als het goed is heb je ons, uh, ons nummer om ons uh, te bereiken. Oké, okay, ja. En dan, uh, dan hoor ik het graag. En anders bel ik je even zo vlak voor het einde van de eerste helft. Oké, okay, heel goed. Ja. Oké, okay, dankjewel. dankjewel Piet. Dankjewel. Daar uh, in uh, Haarlem op dit moment uh, staan we helaas uh, na vijf minuten al uh, met uh, 1-0 achter uh, Benno. Het is Vreemd. niet anders. Vreemd. Maar goed, we gaan er tegenaan. We hebben nog heel lang te spelen, want de wedstrijd is uh, net onderweg. Zometeen meer over de Formule 1 trouwens, want ook die hebben we nu. Well,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 making it Een andere plaat rijden van doom dan de standaardplaten En dat was ditmaal watje. wat je. We zitten inmiddels in de Q2, daar in Singapore, daarover straks meer. Want uh, er zijn nog geen tijden in Q2 gezet. Nog twaalf minuten daarin te gaan. Goedemiddag. ik sta in een lugar. Donde se colores. 20 graden daar in Singapore... terwijl het al uh, avond is. Want het is daar donker, uh, Benno. Ja. En, uh, ja, wij moeten het doen met een graadje of 17... maar wel lekker zonnetje op dit moment... Uh, hier in Zandvoort. Dus we genieten daarvan. En vandaar ook uh, zonnige muziek. Je hoort de Alvaro, Solaire en uh, Candela... En, uh, Leuk nummer van hem. Het is half vier geworden. Tijd voor de evenementjes. Jazeker. Amsterdam Beach Hotel... die presenteert Zandvoort Lachtende stand-up... Comedium Night. En dat gaat volgende week... zondag 9 oktober gaat dat beginnen. Ik had ze gebeld. Ik denk, ik wil graag met iemand in de uitzending... daarover praten. Nou, stuur maar een e-mail. Nooit meer wat van gehoord. Het begint in ieder <lacht> geval... om acht uur. En Wat kost het? Nou, een kleine, nog net geen elf euro... duurder aan de deur. Dus... Je moet even in de Zandvoetse krant kijken... voor een, uh, van een heel uitgebreid ingewikkeld uh, websiteje. Dan eens even kijken. Um, wat hebben we nog meer? Oud Zandvoort, Wandeling is er. Um, uh, oh, dat was vanochtend. Dat gaat even niet meer door in dit programma. Dan nog tot 9 oktober. En max in Kart. Uh, cartoon en uh, card art. Dat is natuurlijk in het Zandvoort museum Vijf euro per persoon. Um, is even kijken. Wakkers Academie. Aan Zee is vanaf 14 oktober gaat dat gebeuren. Um, dan even kijken. Dan hebben we nog de Classic Concerts. Dat kan je ook alvast in je agenda zetten. Dat is op 16 oktober. Om drie uur middags. En dan hebben we een uh, piano duo. Ja, piano duo. Bed en vie Gaan dan gezellig uh, Spelen, Het kost 5 euro's. Dan hebben we nog een workshop interieur schilderen met Dorien van Diemen. Uh, dat is even kijken. 15 oktober, zet het ook maar in je agenda. Uh, twee uurtjes van, op, uh, van twee uur s middags tot 4 uur. 22,5 euro. En um, dat valt allemaal onder de wakkers. Ik weet niet of ik het goed zeg hoor. Wakkersacademie. Uh, zie je? Oh, jij hebt het niet voor je staan. Nee, net niet. Uh, ik moet het allemaal uh, uh, zelf uitzoeken. Goed, uh, dat is het dus eigenlijk uh, nog vol op uh, uh, genoeg te doen eigenlijk. En uh, zeker bij Pluspunt. Want dat is het laatste wat ik uh, wil uh, vertellen. Het Cultuurcafé. Het netwerk voor het netwerk. Uh, voor cultuur voor, uh, het netwerk voor cultuur in Zandvoort. is um, even kijken hoor. 6 oktober. Aanstaande 6 oktober van 8 uur s avonds tot half 10. Uh, locatie pluspunt en de Vlemingstraat in Zandvoort. En, um, eens even kijken, staat er nog bij wat ze gaan doen. Dat zou nog even heel erg leuk zijn. Nee, dat zie ik niet zo gauw, maar je programma kan je vast wel op pluspunten.nl terugvinden. Dankjewel Benno, het is een netwerk, hè? Net, jou, netwerken hè? Oh, ja, netwerken. Het is netwerken. Ja, Max in Cartoon, dat zou wel een probleem zijn... als Max in Cartoon op dit moment uh, in Singapore is. Gelukkig is hij daar met zijn 25-jarige leeftijd... want hij is gisteren jarig uh, geworden, uh, geweest. Ja. En heeft hij ook uh, getrakteerd op uh, diverse taarten... bij uh, de diverse teams. Alles weer uh, gezellig. Heeft hij toch uh, goed uh, geregeld, uh, onze eigen Max. 25 jaar rijdt hij uh, momenteel door uh, rond in de Q2... Uh, op de tweede plek uh, op dit moment... Heeft alleen Leclerc voor zich. De baan is uh, nog een beetje nat uh, daar in uh, Singapore. En ze hebben nog een uh, paar minuten te gaan. Ja, de ene naar de andere. Die vliegt er toch even af. Ja, het is uh, Gelukkig, uh, gelukkig uh, geldt dat dan uh, niet voor uh, de hele grote namen. Leclerc 1, uh, Verstappen 2 en uh, Perez het uh, maatje van uh, Max... Die staat op de derde plek. En uh, de andere Ferrari vinden we op plek 4. En hebben we het uiteraard over Sainz. Waar is Lewis Hamilton dan? Nou, die doet het ook helemaal niet verkeerd, want die staat op dit moment op de vijfde plek. Maar zeg nog helemaal niks. Het gaat erom dat je bij de eerste team bent en dat je door kan gaan naar de Q3. Dat hoor je zometeen. Uh, nou ja, nog uh, zes minuten te gaan in deze Q2. Daar straks uh, meer nieuws over. En we hebben ook nieuws. Vanaf het uh, circuit, want uh, vandaag en morgen vindt daar nog plaats de Trophy of the Junes. En Erik Wijs, die weet er alles van en die hadden we gisteren, in, uh, gisteren vanmorgen in Goedemorgen Zandvoorts. En uh, dat gaan we straks uh, nog een keer herbeluisteren, zo in dit programma. Maar eerst hebben we je weer terug naar de jaren zeventig met Yes Sir, I Can Boogie. Mister, make for more We gaan nog heel even kijken naar de Q2 in uh, Singapore op dit moment gaande. Nog iets uh, meer dan twee minuten te rijden daar in de kwalificatie. Leclerc op de eerste plek. En ik uh, klapte het net al een beetje dat Hamilton best wel aardig uh, bezig is. Nou, die vinden we op dit moment op P2. En uh, Max Verstappen op P3. dadelijk gaan we weer naar Haarlem toe. Dan horen we alles over de wedstrijd. Koninklijke HFC, St. Zandvoort. En dat horen we van uh, Piet Pijper. Maar eerst nog even een lekkere korte plaat uit zijn uh, de jaren zestig hier zijn de Hollies met de single De Bastop. De hollyzorje en de basstap. We gaan weer naar Pieter. de hebben we het over de voetbalwedstrijd. Nogmaals, goedemiddag Piet. En hoe staat het daar op dit moment in Haarlem? We hebben nu ongeveer 35 minuten gespeeld. En we staan nog steeds met 1-0 achter. Stel zo dat Zandvoort is wat meer in spel gekomen. We hebben ook een tweetal kansjes gehad. Onze nieuwe aanwinst Raymond Lagerbrug. Die heeft twee keer dicht voor de keeper gestaan. De keeper heeft één keer... Prima gered van AFC. En de tweede keer ging hij via zijn handen. Uit de corner. Uit die corner kwam ook verder niets. Nog even later hadden we onze Jeffrey Samzin. Die loopt toch op een valse aanzien na zijn foutje in de eerste minuut. Die probeerde met een vrije trap. Die ook net over de kruising ging. Dus het is een op- en neergaande wedstrijd. Met Sam wordt iets aanvallender op dit moment. We zitten eigenlijk te wachten op die gelijkmaker. Dus het is echt best heel spannend. HFC heeft een prima jonge ploeg. combineert prima. En uh, dat is echt... Uh, het voetbal is een hoogstaand niveau wel. Het hebben mooi gecombineerd. En uh, ja... Maar hebben die gelijk maken, die moeten we hebben. Ja, het is niet zo dat uh, de koninklijke HFC, omdat ze inmiddels uh, voorstaan na vijf minuten wedstrijd, uh, dat ze uh, een beetje afwachtend uh, zijn en een ja, beetje zaffend uh, laten komen. Ze, ze zitten wel een beetje achter in, op de stoel in de, in, de, in, de, in, de, in de rem, inderdaad. Dus dat is wel zo wat je zegt, ze spelen met vijf man op een lijn achter en het is moeilijk doorkomen aan. Maar... We blijven het proberen en ik, ik heb er nog steeds alle vertrouwen dat het uh, goed komt. Dus we hebben nog een minuut of uh, zes, zeven naar de rust toe. En dan, uh, dan gaan we het uh, anders naar de rust proberen. Oké, okay, nou, mocht er gescoord worden, dan horen oh, we het graag van je. En anders zeggen we tot de tweede helft. Uh, Piet, dankjewel voor uh, dit moment uh, daar vanuit Haarlem. Nog een gauw houden dan? Ja, we, we, we zijn lekker bezig. Wat hier is uh, King Harvest en Dancing in the Boonlight. Het is oud en uh, zo so klinkt het ook, hè? deze single uh, van uh, King Harvest. ja, de dancing in the moonlight. Nou ja, dat geldt, uh, ja, dat geldt wel een beetje voor uh, daar in uh, Singapore. Want daar rijden ze uh, momenteel in het donker, de kwalificatie. En uh, we gaan zo meteen het derde gedeelte van die kwalificatie en daar straks uh, meer over. Maar we hebben nog uh, meer autosportennieuwsbeno. Uh, ja, zeker. We hebben uh, Erik Weijers, die was uh, vanochtend in de uitzending bij Goedemorgen gezond. En uh, uh, Hans Botman, echt weer een spraken met hem over de Trophy of the Junes. Oké, okay, en uh, dat is uh, dit weekend, hè, geloof ik. Dat is dit weekend, ja. Oké, okay, ja. de Trophy ja. of the Junes. Die kennen wij nog van vroeger. Ja. Die, ja, klopt. De Trophy is denk ik een van de ja, langslopende evenementnamen oh op het circuit. Ja. Uh, in de jaren 50 volgens mij al uh, heb ik posters ja. gezien dat die werd verreden. Uh, vaak met verschillende samenstellingen. Uh, heel lang waren het echt internationale sportscar races, uh, Van uh, ah. uh, lange afstand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 Doen, maar voor ja, 15, ja ja hè? ja voor 15, mag je deze nou, je niet leuk. ja ja ja Leuk. En uh, de Mazda MX-5 Cup. Dat uh, zijn allemaal één En dan hebben we ook nog de Supercar Challenge. En dat zijn dikke GT's en uh, tourwagens van verschillende merken allemaal tegen elkaar. En we hebben ook nog een Formule Autoclasse. De historische monopostos. Wel historisch ge uh, georiënteerd met, met Formule Forts, uh, Formule 3 Auto's. Uh, ja. Kortom alles wat, uh, uh, waar jonge talenten tot uh, zeg maar 20 jaar geleden in racen. Ja, ja precies. En zijn het kampioenschappen die nog beslist moeten worden? Uh,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 uh, ja, die gewoon met het circuit van Zandvoort natuurlijk verbonden is. Uh, ja, er is ook maar één circuit wereldwijd wat in zandduinen ligt. Dat, ja, dat zijn wij. Ja. Dus uh, het is ook ja. een, een naam die je niet te snel op andere circuits kunt kunnen, kunnen overnemen. Nee, dat is waar. Kan me nog herinneren? Vroeg. Ja, absoluut. Het ja. Ja. Ja, nee, is echt een, een hele langlopende naam. Die ja, die, ja, ja. De, ja ik, was, ik, wat ik al zei. Er zijn, ik heb al eens affiches uit de jaren 50 al gezien. Ja, dus ja. Ik, ik zou niet het echt exact het eerste jaar weten. Uh, maar uh, zo, zo lang is het al. En het is ook al een aantal jaren niet georganiseerd. Het afgelopen twee jaar, dus niet door corona. Uh, ja. Maar daarvoor heeft ook al zo'n aantal jaren niet, niet plaatsgevonden. Maar af en toe wordt hij nou Leuk dat even afgestopt. Uh, ja, uh, dat het weer eens terug is. Ja, ja, is. Maar is het maar één dag?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 Uh, uh, maar hou je van close racen met gelijkwaardig materiaal? Ja, dan vind ik die BMW en 2 cup weer geweldig. Ja, ja, ja. Uh, uh, ja, dus het is, het is voor, voor ja. iedereen is, het, is er wat te zien. Eigenlijk. Het is een hartstikke mooie, mooie, mooie, mooie lijst met de ja. races die nee, hier hoor, we uren. morgen laten beginnen uur. inderdaad om 9 uh, uur met, uh, met de eerste races. En de, twee, de laatste met, is uh, rond 5 uur afgelopen. ja. ja. ja. Leuk dus, uh, hoor. Nee, uh, als uh, ja, het weer is tot nog toe ook redelijk. Het was ja. uh, heel slecht weer voorspeld, maar vooral nog ja. wat mee. En ik heb ook gekeken naar de voorspellingen van nu voor morgen. En die zien er op zich ook best wel gunstig oh, uit. het is dus een lekker raceweertje. Ja, ja, ja, ja zeker. Een raceweer oh, dit, mooi ja. raceweertje. Uh, nou, het is niet de laatste uh, races nee. die op zon dit jaar worden gehouden. Want jullie beginnen weer met de winter endurance. Ja, ja. ook. Maar we zijn sowieso ook nog niet echt klaar met, met het huidige raceseizoen uh, Volgende week zijn er ook, uh, ook nog races van DNRT. Dat is de brede sportorganisatie.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 Sorry, op de 15e, een Endurance-wedstrijd van 8 uur. Uh -huh. uh, dat is een lange afstandswedstrijd. En dan is het wel zo'n een beetje afgelopen, inderdaad. Ja, ja. En dan, uh, dan gaan we ons inderdaad klaarmaken voor de winter, uh, wintercompetitie. Ja. Uh, het Winter Juniors kampioenschap En daar is de eerste race van op zaterdag 19 november. Uh, de voor 500. Uh, en dat is dan de eerste van drie. Een race over 4 uur, uur. En de tweede race is. is het 500 eerste... kilometer? Ja, 500 kilometer. Ja, ja, ja uh, we twee... het, uh, het zijn 206 of 206. Twee rondjes geloof ik. Ja, ja. Waanzinnig. En dan hebben we op. Uh even kijken. Uh, op 7 januari hebben we de nieuwjaarsrace. Uh -huh. Dus uh, de eerste race is het nieuwe jaar. Uh, het is heel speciaal, want dan rijden we de finish in het donker. Want we ja. rijden tot, oh, 8, tot 7 uur rijden. Wat leuk. Volgens de vergunning, dat doen we dan ook. En dan, uh, maar ja, voor 5 uur is het dan donker. Dus dan, ja. uh, mag je is... dan een groot licht rijden ook? Ja. Maar dat is altijd spectaculair. Dan kijken uh, heel veel deelnemers ook altijd naar uit. Want ze rijden ook altijd ja. alleen maar in het licht op zandpoort. Ja. Ja. En uh, helaas uh, mogen wij geen 24 uur races organiseren. Ah, ah. Uh, en uh, ja, is dit toch een een kans om ja. hier in het donker over Zandvoort te, te, te racen. En dan de, de laatste race van het winterkampioenschap is op 4 maart, ook op een zaterdag. Maar goed, daar zijn we alweer... Dat, dat is één apart kampioenschap? Ja, een apart kampioenschap, ja, drie oh. races. Oh. Uh, en uh, ja, dat is voor uh, echt een beetje een uitlaatklep in de winter voor oh. alle teams en alle, alle rijders, maar ook alle officials om uh, toch een beetje bezig te blijven. Oh. En niet al het materiaal uh, van maanden weg te zetten. Merken jullie dat er meer mensen gaan racen sinds uh, de populariteit van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 toch even op bezoek komen en dan het circuit bezoeken en uh, ja, dat, uh, ja, dat is wel leuk, hè? Ja. want uh, dus uiteindelijk de middenstand heeft er heel veel baan ja, bij, mij ook, uh, ja, uh, dat, en dat hoor je gelukkig ook ja. wel vanuit de middenstand, ja. Uh, ja. Uh, dat, dat ze zeggen van, uh, en ook van ondernemers die uh, misschien tijdens het Grand Prix weekend niet de meeste omzet hebben gehaald, die zeggen, joh, we merken gewoon dat het de rest van het ja. jaar ja. gewoon drukker is geworden, is ja. geworden. en daar uh, plukken ze dan de vruchten van, ja. Mooi hoor. Ja, dat is toch een heel mooi. Ach, uh, absoluut nee, ja? maar goed die mensen moeten ook een uh, hotelletje en dingen Ja. Uh, toch, toch Ze gaan uh, ook even eten en drinken. Ja. We gaan de klant op en drinken daarna wat. Dus, uh... ja, er, er was gisteren nog een, een, een zaakje... bij de provincie Noord-Holland. Heb je er iets over gehoord? Er, er was de... Even kijken hoe wie dat waren. Er was de Corporatie Mobilization for the Environment. Dat had weer een zaak aangespannen... bij de, bij de, bij de, bij de provincie. Dus ja, uh, Zaken nummer 40. Ja, ik denk het wel. Uh, gedeeltelijke intrekking en toestemming... van voorwaarden. Dat had allemaal met de natuur te maken. Maar die zaak is uh, weer gewonnen door het circuit. Heb je oh, dat of niet? Ik was er niet eens op de hoogte. <laughs> nou ja, toevallig kreeg je dat binnen vanmorgen. En, uh, ja, nou, nou gefeliciteerd. Me. Ja, nou, ja en, dank uh, je wel. Ja, <laughs> het gaat me door eigenlijk. Ja, maar nou ja, dat, dat, dat is nou helemaal zo. Ja. Ja, dat, dat, uh, dat, dat weten ja, Milos, dat uh, leren, we. We hebben ermee leren leven. Ja. Ja. Praat u nu ook met die mensen? Die, met die, met die, die? zeker, mensen. wij gaan ja. dialoog zeker nooit uit de weg... met nee, tegenstanders, met, met, nee. met niemand. Nee. Ja, en, uh, en dat is ook goed, dat moet je ook blijven doen. Ja, maar vraag je ze niet van... Uh, uh, wat heeft het nog voor zin voor jullie om al die... Uh... <lacht> al die kosten te maken. Die, ja. Er zijn ja. nogal kosten die ja, er gemaakt worden. Die me, uh, sommige... Partijen die willen gewoon wat dat betreft. Uh, daar iedere kans aangrijpen, natuurlijk. om. Uh, om bekendheid te uh, ja, ja, ja, om in, in de aandacht ook te blijven. En, ja. en, en proberen natuurlijk. Uh, voor hun. Uh, ja, hun standpunten. natuurlijk gewoon. Uh, uh, geslaafd te krijgen. Ja, ja uh, wij kunnen dat niet tegenhouden. Maar. Ja. Uh, dialoog openhouden is natuurlijk is, altijd. Uh, moet je ook je Dat lijkt mij ook. Ja. Ja. Ja, ja, anders, dan hij, dan je dan. moet niet ook, uh, elkaar. Uh, alleen maar de hak in de ja. zand zetten. Want ja. dat, daar schiet niemand op. Kun je aan. iets zeggen over het programma. Uh, uh,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 Historische Capri om daar de, de meest geschikte datum ja. voor te vinden. Uh, die zat nu nog in juli, uh, half juli, maar meteen daarna begon eigenlijk al de opbouw van de Dutch Kroon. Ja, die is op 7 maar die is, augustus, nu, maar die is nu een week naar voren, dus ja. week, we hebben ook een week eerder zullen beginnen met, met de opbouw. Dus we moeten met historisch historische Grand Prix ook een week de ja, ja, ja. ja Daar zijn we nu druk mee bezig ja, ja, ja. en uh, we verwachten binnen nou, een aantal weken dat, uh, dat we dat, wel, uh, dat we allemaal vast ja. uh, omlijnd hebben en dat ja. we dat dan ook kunnen gaan communiceren. Ja. Ja. En dan over, over twee, twee maanden nog de. de... Uitspraak of de Formule 1 race nog twee jaar langer wordt georganiseerd? Ja, dat ja, dat is ook inderdaad bekend. Dat inderdaad dat we nu in oktober daar de overeenstemming over moeten. Oh, je nog november, maar nog en nou ja, voor 1 november is de datum. Dus ja, daar wordt nu ook hard aan gewerkt. De verwachting is natuurlijk heel positief volgens mij.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 Maar dan zie je het wel positief in dat het nog eventueel... Ja, op ja, zich wel. Maar goed, uh, ja. Ja, het is met alles in het leven. Het is pas zeker als het geregeld uh, ja. is. Nee. Het is 100% zeker. Nee. Ja, zo is het maar net. Uh, nou ja, dat was het uh, interview van uh, vanmorgen. We zitten nou ook in de race. Want uh, de Q3, het laatste gedeelte van de kwalificatie aan de gang... En een opdrogende baan daar in Singapore, Benno. En dat betekent dat er, uh, de tijden steeds sneller en sneller uh, worden daar uh, op de baan. Spannender. En uh, Hamilton uh, ja, die doet het toch enorm uh, goed. Staat momenteel op P1 met nog drie minuten te gaan. Max Verstappen vinden we op P2 en Perez op P3 en Leclerc en uh, Sainz. De twee Ferraris, op P4 en uh, P5. Dus... Uh, nou ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Het hoor je zometeen in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Tot zometeen. En la ricoteca